1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Atleet Mariano moet toch de cel in. KPN hard onderuit na tegenvallend vierde kwartaal. En in Eindhoven is de politie bezig met een grote actie tegen de hennephandel. Vanmiddag winterse buien. Maar het aantal buien neemt langzaam af. Vier graden wordt het vandaag. Vanavond neemt de bewolking weer toe. En dan volgt middernacht sneeuw vanuit het westen. De meeste sneeuw valt vannacht in het zuiden. Morgenochtend dan trekt die neerslag. In de richting van het Zuidoosten weer weg. Ja, atleet Brian Mariano, daar ging het vanochtend over. Moet hij nou wel of niet de cel in? Vannacht uh, werd hij veroordeeld vanwege drugshandel... tot twaalf maanden uh, gevangenis, waarvan zes voorwaardelijk. De zaakwaarnemer van Mariano, Caroline Feit... liet uh, daarop vanochtend in het Radio 1 weten... dat Mariano niet de cel in zou hoeven.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 Caroline Veit, de zaakwaarnemer van Mariano, vanochtend eh, vlak voor half tien in onze uitzending. De correspondent Dick Draaien nu op Curaçao. Dick, maar het ligt toch net even wat anders, hè? Ja, het is uh, niet uh, zoals Caroline Feit uh, dat vo voorspiegelt. Ik heb met het OM gesproken en uh, ja, die zeggen we leven in een rechtsstaat. Dus vandaag of morgen zal Brian Mariano wel degelijk opgeroepen worden. Ja, maar uh, ze kampen daar met een cellentekort en dan kan het voorkomen dat het even duurt voordat, uh, voordat iemand de gevangenis in moet. Ja, dat klopt. Uh, er is hier inderdaad een tekort. en het is uh, niet ongebruikelijk dat, dat iemand even moet wachten. Dus als uh, mevrouw Feijts zegt dat uh, er nog geen oproeping gedaan is, dan kan dat wel kloppen. Maar die gaat echt wel komen, verzekerd het de OM. Uh, sterker nog, als uh, de heer Brian Mariano in de media gekke uitspraken gaat doen, dan zullen ze dat moment naar voren halen. Naar voren halen. Wat betekent dat dat hij uh, deze week nog uh, opgepakt gaat worden dan? Nou ja, data, data of tijden wil het OM niet geven. Maar vandaag of morgen is niet ondenkbaar. Uh, maar als uh, de zaken gaan zoals ze gaan, dan uh, wordt hij uh, binnenkort wel opgeroepen. Kan het nou ook zo zijn dat hij in, in hoger beroep gaat en dat daardoor een gevangenisstraf wordt opgeschort? Ja, over het hoge beroep is nog wat uh, uh, onduidelijkheid. Uh, de advocaat zou hebben gezegd dat er uh, wel een hoger beroep zou komen. En uh, uh, mevrouw Veit heeft vanochtend voor jullie microfoon gezegd dat dat niet zo is. Ik heb daarover nog geen duidelijkheid. Mm -hmm. uh, uh, maar een oproeping staat los van een hoge beroep die ingediend wordt. En zolang dat niet duidelijk is, moet hij gewoon de zelling. Dat is helder. Dank je Draaier op Curaçao. De arbeidsinspectie heeft de provincie Overijssel een boete opgelegd... dat naar aanleiding van een ongeluk vorig jaar... waarbij een brugwachter in Hardenberg om het leven kwam. De provincie accepteert de boete, 22.000 euro is het... en heeft intussen betaald. De brugwachter kwam bekneld te zitten in een ophaalmechanisme van de brug. En vervolgens is er onderzoek gedaan. Toen is gebleken dat de handleiding voor het bedienen van de brug niet compleet was. Dan KPN. Het aandeel KPN is hard onderuit gegaan op de beurs... nadat het bedrijf vanochtend meldde voor 4 miljard euro extra aandelen uit te geven... om financieel weer gezond te worden. Vandaag is het telecombedrijf bijna een kwart minder waard geworden. Economieredacteur Merel Stikkelorum hier aan tafel. Merel, hoe groot is de schade? Ja, het aandeel staat zo'n 20 tot 25 procent lager tot nu toe. In één klap inderdaad 1 tot 1,4 miljard minder waard vergeleken met gisteren. Ja, beleggers zijn gewoon heel erg geschokt. Ze hadden nooit gedacht dat KPN... ze wisten wel dat er wat moest gebeuren bij KPN... om het bedrijf weer financieel uh, op de rit te krijgen. Maar dat het zo'n stap zou zijn... waarbij ongeveer het aantal aandelen wordt verdubbeld... dat hadden ze nooit verwacht. Hmm. Maar waarom is het zo slecht voor die beleggers? Nou, het is eigenlijk slecht omdat uh, de toekomstige winsten... die worden uitgekeerd... die moeten onder meer, mensen verdeeld, onder meer aandelen verdeeld worden. Dus de winst per aandeel gaat achteruit. Die verwatert nu uh, ja. door ja. Die, uh, die extra aandelen. Ja. Maar Inderdaad. waarom doet KPN het dan? Nou ja, ze hebben het echt hard nodig, want ze hebben veel... Aan de, aan de ene kant zijn de inkomsten, die gaan natuurlijk achteruit... omdat ze minder inkomsten krijgen, zodat het minder... meer mensen um, uh, communiceren via internet, hè, via WhatsApp en Skype... in plaats van bellen en, uh, en sms'en. Ja. Aan de andere kant moeten ze veel investeren... juist om die klanten ook tevreden te houden. Ze investeren veel in glasvezel en ook weer in snel mobiel internet, dat 4G. 4G ja. Ja. ja, waar ze vorig jaar uh, veel geld voor betaald hebben... Uh, 1,35 miljard euro. En de vraag is dan ook, ja, hebben ze dat wel goed gedaan... die 1,35 miljard euro van vorig jaar? Hadden ze daar wel veel, zoveel geld in moeten stoppen? Ja. Volgens topman Elko Blok uh, is dat wel het geval. Hij staat er nog steeds achter, luister maar. Wij vinden dat we er veel voor betaald hebben. Mm. Maar als je kijkt wat we ervoor terug hebben gekregen... 17 jaar zekerheid dat we niet alleen de bestaande dienstverlening... kunnen continueren, maar ook uh, de nieuwe 4G-dienstverlening... Uh, kunnen gaan introduceren dat het een ja, goede investering is. Maar ik zeg nog een keer, wij vinden ook dat we er veel voor betaald hebben, maar niet te veel. Ja, maar het heeft in elk geval dus wel tot gevolg... dat uh, die schuld van KPN veel te hoog is opgelopen. Ze dreigden zelfs ook door kredietbeoordelaars... in het uh, strafhoekje te worden gezet, een status te krijgen. En dat wil zoveel zeggen als uh, dat KPN eigenlijk heel erg risicovol is... om in te investeren. En dat zou dan weer tot gevolg hebben dat veel pensioenfonds... en andere grote beleggers niet in KPN zouden kunnen gaan. Uh, maar met die aandelenuitgiften voorkomen ze dat nu... en willen ze dus echt de financiële basis weer helemaal op orde krijgen. Ja. Weet je al wat de, de, de belangrijkste aandelen houden, de grootste aandelen houden, die, die, die, die, die Mexicaan Slim van, van Amerika Mobiel, wat, wat die ervan vindt? Nou, hij heeft 28 in KPN, dus dat is wel een belangrijke stem. KPN zei vanochtend in de persconferentie uh, die ze hebben gegeven... dat ze een positief gesprek hebben gehad met hem. Maar uh, ze hebben nog niet zijn steun. Dat, uh, daarover verwachten ze meer op de aandeelhoudersvergadering... die in maart plaats zal vinden. En dan moeten beleggers ook hun oordeel vellen over die, uh, die aandelenemissie. Uh, of ze dat wel zo'n goed idee vinden. Aan de ene kant zal Slim er niet blij mee zijn... want nou ja, hij heeft zijn aandelen voor ongeveer 7 euro... Uh, per aandeel gekocht en nu zijn ze nog minder dan de helft waard. Ja. Aan de andere kant kan je ook weer zeggen... het is een mooie kans voor hem... juist om zijn belang weer verder uit te breiden... en om nog meer zeggenschap te krijgen in KPN. Merelsekeloorn, dankjewel. Dit is het NOS Journal. het door Alt Megens. De Franse president Hollande wil dat de eurozone zich beter wapent... tegen de kwetsbaarheid van de munt. In het Europees parlement riep Hollande op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 De Belgische rechter beslist pas volgende week over het uitleveringsverzoek ten aanzien van de vijf jongeren die worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een man in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank in Turnhout in België bekendgemaakt. De vijf maken deel uit van een groep van acht jongeren die mishandelden op 4 januari een man op straat in Eindhoven. De beelden van die mishandeling verspreiden zich razendsnel via sociale media. Die veroorzaakten veel ophef. Eindhoven, daar blijven we even bij. De politie houdt op dit moment namelijk een uh, grote actie in de omgeving van die stad en in de stad zelf. Ook de douane en de belastingdienst en Defensie werken eraan mee. Er zijn invallen gedaan op twaalf locaties. Niet waar Dion Luijten van de politie Oost-Brabant. Twaalf locaties invallen, hè? Ja, dat klopt. Op wat voor plaatsen is dat gebeurd? Uh, dat er op verschillende plaatsen gebeurd. zijn in woningen, in uh, Loodsen, dat soort uh, locatiebedrijfspanden. Ja, en waar bent u naar op zoek? Ja, we zijn in eerste instantie waren we op zoek naar drie hoofdverdachten die we inmiddels hebben aangehouden. Daarna hebben we nog twee mensen aangehouden. We zijn op zoek geweest naar hennepplanten, die hebben we gevonden. Ja. Bij elkaar een, een 1250 in de grote loods. En We zijn met name op zoek naar spullen die onze verdachten mogelijk met crimineel verkregen geld hebben aangeschaft. En in dat kader hebben we inmiddels een aantal auto's in beslag genomen, maar ook al enkele 10.000 euro's aan contant geld. Ja, en, en u zegt 1250 hennepplanten, is, is, is dat een grote vangst? Nou, dat is een hele behoorlijke kwekerij. Dat is een flink aantal planten. Ja. Het is geen extreem grote kwekerij, maar als u nagaat dat, uh, dat gemiddeld zo'n uh, zo 100 euro per plant opbrengt, per kweek, nou reken dan maar uit wat het op jaarbasis uh, aan inkomsten kunnen zijn. Ja. En, en u zegt uh, cashgeld in beslag genomen, maar ook dure auto's. Wat, wat is de waarde van, uh, van bijvoorbeeld die auto's? Ja, dat zijn, uh, ik zal maar zeggen, duurdere auto's van Duitse makelij. Dus daar uh, gaan we wel in een uh, heel behoorlijk bedrag. Uh, dat, uh, dat kan zomaar uh, enkele tonnen opleveren. Dat gaat honderdduizenden euro's. Gaat dat, uh, ja. Die actie die is vanochtend begonnen. U doet dat samen met de douane en, en de Belastingdienst en Defensie, begrijp ik. Um, hoe lang gaat dat allemaal nog duren? Gaat dat nog de hele middag door? Ja, dat is natuurlijk sterk afhankelijk van wat we nog wel of niet vinden. We zijn nu nog uh, volop bezig. Uh, we, we hebben onder andere ergens vuurwapens uh, gevonden. Dus alles wat we aantreffen uh, kan weer uh, aanleiding zijn om, uh, om verder te gaan met het onderzoek. Ja. Maar het zal nog vast enkele uren gaan duren. En, en u heeft tot nu toe vijf mensen opgepakt. Verwacht u dat er nog meer mensen uh, worden ingerekend? Nou, dat kan ik natuurlijk nooit uitsluiten. Dat is ook maar weer net wat de rest van het onderzoek oplevert. Ja. Maar uh, voor dit moment denken wij dat we de belangrijkste verdachten binnen hebben. Oké. Okay. Wij wachten het met u af hoe dit uh, verder afloopt. Dank wel, Dion Luijten van de politie in Oost-Brabant. Een korte, maar een felle storm heeft vannacht een grote ravage aangericht in Oost- en West-Vlaanderen. Tijdens dat noodweer duurde nauwelijks een minuut, werd een voetbalkantine verwoest en werden daken van huizen afgerukt. In Oosterzeelen, in Oost-Vlaanderen, is het rampenplan afgekondigd. U wordt de burgemeester. Ik zie een slagveld gewoon met, met enorme brokken, beton en steen die, die gewoon over de straat liggen, bomen die volledig omver liggen, eh, nieuwe huizen die, waar het dak gewoon van verdwenen is. De gouverneur die zei dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Moskou kan met een verkeerschaos door enorme sneeuwval. Gisteren viel op één dag 10% van wat er in een jaar normaal valt. Volgens burgemeester locoburgemeester Biryukov, heeft de Russische hoofdstad in 100 jaar niet zo'n winter meegemaakt. Gisteren waren er 3100 auto en dat is een record voor Moskou. Voor vandaag wordt opnieuw veel sneeuw verwacht. Sport. Robert Maaskant, de coach van FC Groningen, moet de komende wedstrijd van zijn club zaterdag is dat thuis tegen RKC... Vanaf de tribune kijken hij heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager van één wedstrijd schorsing geaccepteerd. Volgens de aanklager heeft Maaskant de arbitrage in woord en gebaar tijdens de uitwedstrijd tegen AZ in diskrediet gebracht. Zo heet dat dan. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal morgenavond in Amsterdam-Arena tegen Italië. Die kwam voor Ron Vlaar bijna te vroeg. De centrale verdediger van het Engelse Aston Villa was een tijdje geblesseerd. En stond dus niet op de voorlopige lijst van bondscoach Louis van Gaal. Nou ja, toen die bekend werd gemaakt uh, had Vos uh, mij uh, één wedstrijd gespeeld na mijn blessure. Dus dat was voor mij niet een uh, grote verrassing. Ja, we weten allemaal hoe de bondscoach daarover denkt. En uh, nou ja, daar, uh, daar is hij gewoon uh, heel, uh, heel straight in. En uh, dat was gewoon vrij duidelijk. Ja, fit is heel belangrijk, vorm is heel belangrijk. Uh, dat heb je nu wel. Nou, ik heb in ieder geval wel uh, weer wat uh, wedstrijd rest erin mee. Vijftien dagen, vijf wedstrijden gespeeld. Dus uh, vrij kort op elkaar en uh, alles uh, 90 minuten uit kunnen spelen. Dus wat dat betreft voel ik me heel goed. En, ja, de vorm kan altijd beter, maar ik denk dat, uh, dat, dat het, uh, ja, dat het gewoon, uh, er weer aan zit te komen. Um, als je normaal bij het NL elftal binnenkomt en je kijkt om je heen... dan zie je, um, zeg ik maar met een knip over wereldsterren. Dan zie je Snijder en Van der Vaart en Robben. En als je nu om je heen kijkt, wat zie je dan? Nou, de, de samenstelling van de groep is, is iets anders. Maar uh, ja, uh, de bondscoach is heel duidelijk in zijn, uh, in zijn mening en in zijn uh, visie. En, uh, en daar wijkt hij niet vanaf. En, en hij is uh, gewoon tevreden over de spelers die hij nu geselecteerd heeft. En, uh, en, en daar staat hij volledig achter. Ja, en wij zullen dat moeten laten zien. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. International Ron Vlaar in gesprek met Bas Tegeler. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Het loopt vast in het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat file tussen Urmond en Roosteren, vijf kilometer. Er is een auto met aanhanger geschaard en er is maar één rijstrook open. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Atleet Brian Mariano moet toch de cel in. Zodra er een cel vrij is op Curaçao moet hij zich gaan melden. KPN is hard onderuit gegaan na een tegenvallend vierde kwartaal. Het bedrijf verliest een kwart van de waarde. En in Eindhoven is de politie bezig met een grote actie tegen de hennephandel. Vijf mannen zijn opgepakt, op twaalf plaatsen zijn invallen gedaan. En dat doet de politie in samenwerking met de Belastingdienst en de douane. 13 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV weer en het vervolg van lunch. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een zometeen We met Maria van der Schep op. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, zeg maar de vakbond voor rechters. En dat gaat dan over de te hoge werkdruk voor rechters. Onze serie in de praktijk. Verslaggever Maarten Bleumers onderzoekt deze week de voor- en nadelen van de CITO-toets. Veel kinderen voelen een grote druk om die toets goed te maken. Maar gelukkig helpt de juf om ze te ontspannen. Nou jongens, eventjes uh, even ontspannen. Even één schreeuw. Ja!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 Rechters in Nederland hebben het te druk en dat kan ertoe leiden dat ze fouten maken. Die noodkreet uit Geert Korstens, president van de Hoge Raad, gisteren in NRC Nex. En eerder al waarschuwden zeven rechters in Leeuwarden dat de werkdruk te hoog wordt. Ze stelden een manifest op en dat werd door 700 van de 2500 Nederlandse rechters ondertekend. Maria van der Scheppop is strafrechter bij de rechtbank in Den Haag... en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Zeg maar de vakbond voor rechters. Mevrouw van der Scheppop, Goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer Van Berg. Laten we even beginnen met uw dagelijkse werk. U bent een strafrechter. Merkt u zelf dat die werkdruk hoger is geworden? Ja, dat merk ik wel degelijk. Ja. Hoe? Uh, veel zaken, veel zittingen, zware zaken, weinig tijd, buffelen. <laughs> buffelen? <laughs> ja. Nou ja, ik haak even aan op de woorden van, van Geert Korstens. Ja. die ik gisteren in de krant las. Want leggen ze uit, hoeveel tijd is er dan voor zo'n rechtszaak om dat voor te bereiden? Nou, dat hangt uh, van het soort zaak af. Maar uh, wij werken in, uh, in uh, de rechtspraak met uh, gemiddelde uh, gemiddelden. Uh, dus voor een uh, meervoudige Kamerzitting, want we spreken over zittingen, uh, dat is een uh, uh, dan heb je iets van vier of vijf MK-zaken te behandelen. Daar heb je een dag de tijd voor. Maar een voorbereiding een dag, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Voorbereiding een dag voor vijf dossiers, een zittingsdag en. Uh, nou ja, enige tijd om uit te werken. Ja. Het gekke is dat het aantal strafzaken in Nederland niet is gestegen. Sterker nog, het is zelfs gedaald sinds 2005. Dus je zou kunnen zeggen, uh, hoe kan het dan dat er extra werk vandaan uh, achterweg komt? Ja, dat is opmerkelijk. Um, ik denk, nou ja, we gaan het in ieder geval als uh, NVVR uh, uh, onderzoeken, dus de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, uh, die gaat dat uh, uitzoeken hoe dit kan. Eén uh, verklaring die ik in ieder geval vanuit mijn eigen praktijk zie... dat is dat uh, de zwaarte van de zaken is, is toegenomen. Dus weliswaar minder zaken, maar de zaken die wij krijgen... Uh, in de strafsectoren, die, uh, die is zeker toegenomen. Ja. En is het, is het waar, wat uh, Korstens ook zegt, hè, dat er uh, fouten gemaakt gaan worden... als dit niet verandert? Of nou ja, worden, worden die nu een, al gemaakt misschien? Nou ja, dat is een, een vrees die, die Geert Korstens uitspreekt. En die vrees die deel ik... Um, maar daarom is ook de, uh, de, de, de notie van de rechters... dus he, de, de, de noodkreet die de rechters nu slaken... Uh, is ook zo belangrijk en zo serieus te nemen. Want um, uh, rechters klagen niet uh, over het feit dat ze hard uh, moeten werken. Dat doen wij en dat doen wij graag. Uh, maar het punt is dat, um, uh, dat, dat rechters eigenlijk een afspraak... met de samenleving hebben, zo je wilt. Uh, dat, zij, uh, he, dat een burger die bij de rechter komt... Uh, erop mag rekenen dat de rechter de tijd heeft genomen... heeft gekregen om goed naar zijn zaak te kijken. En dat is nu precies wat er in de, uh, waar de klem op zit... wat, in, uh, ja, wat nu in de, in, de, uh, in de problemen raakt. Ja. En daar, dus, daar gaat uh, deze aanklacht van de rechters over. Dus niet over het feit dat wij uh, hard moeten werken. Ja. Maar de Raad van de Rechtspraak heeft in 2005 dit alles aan de kaak gesteld. Is er dan sindsdien uh, wel wat veranderd? Uh, nou ja... U vroeg mij net naar de redenen waarom het uh, zo zou kunnen zijn. Kijk, we moeten dat onderzoeken wat er aan de hand is. Eén uh, reden heb ik u genoemd. Ik denk dat de zwaarte van de zaak is toegenomen. Ik denk ook in, in zijn algeheelheid dat uh, uh, er meer juridisering in Nederland is. Uh, complexere regelgeving. Meer regelgeving ook, lees hmm. ik in de krant vorige, vorige week. Um, ja... Uh, dat zijn mogelijke oorzaken voor het feit dat, uh, dat de zaken die uiteindelijk bij de rechter uh, wow. op het bureau komen, dat die in uh, zwaarte zijn toegenomen. Want dat schrijft Korstens ook in zijn brandbrief. Ik uh, bedoel, het gaat nog niet eens over, over de belasting dan rondom zo'n zitting, maar uh, bijvoorbeeld, hij noemt het ook uh, een probleem dat de professionele kennis op peil houden dat dat lastig wordt. Ja, nou dat is inderdaad ook uh, een belangrijk punt wat hij daaraan uh, aan raakt. Kijk, rechters worden weggezogen door het uh, zittingswerk wat ze moeten doen dagelijks, dag in, dag uit. En uh, waar, het dan, uh, waar het dan aan gaat schorten, dat is de, de tijd en de ruimte voor, nou ja, Educatie, voor onderwijs, voor reflectie, voor spreken met collega's. Wat we in Nederland nodig hebben, dat is uh, rechters die um, uh, in, uh, in tijden van tegenspoed en tegenwind overeind blijven staan en uh, goede beslissingen nemen. Dat is ontzettend belangrijk. Uh, ja. En uh, waar het nu aan gaat schorten, is dat, uh, dat die rechters die rust en ruimte niet meer voelen om dat bij te houden. En wat je dan doet, is in, in feite een vorm van roofbouw plegen op de rechters. En dat is wat er nu gebeurt. Uh, wat ik nog wat ik wel opvallend vind, dat manifest daar in Leeuwarden is dat opgesteld... is door 700 van de 2500 Nederlandse rechters ondertekend. Mm -hmm. dat, dat, ik vond dat eigenlijk nog een beetje weinig eerlijk gezegd. <laughs> nou ja, dat deel ik niet met u. Uh, nou, u ik moet zou weten... zeggen, ze, ze ondertekenen dat allemaal dan toch, lijkt me. Ja. Nou ja, het is in ieder geval zo dat, uh, dat rechters niet gauw piepen. <laughs> dat kan ik u zeggen. En uh, dat dit nu überhaupt gebeurt, dat vind ik al zeer bijzonder en zeer ernstig. Uh, en en uh, dus ook serieus te nemen. Ja. Ja. Oké, okay. dan nog even Rienus Otten, de hoogleraar organisatie van de rechtspleging in Groningen. Die heeft een boek geschreven dat heet De Nieuwe Kleren van de Rechter. Mm -hmm. En daarin beschrijft hij hoe de toenemende bureaucratie extra druk legt op de rechters, maar dat ook de mentaliteit van de rechters meespeelt. Hij zegt, de rechters hebben de neiging zichzelf op een voetstuk te plaatsen en een mooi geformuleerde beslissing belangrijker te vinden dan de rationele en vlotte afwikkeling van relatief eenvoudige zaken en problemen. Herkent u dat? Nee, dat herken ik helemaal niet. U bent te lang bezig met mooie formuleringen opschrijven in zo'n arrest... terwijl u ook gewoon makkelijk kunt zeggen... nou, u bent schuldig om die en die reden. Klaar. Nou, ik herken dat niet zo. Als meneer Otten bedoelt iets te zeggen in de sfeer van efficiënter of um, uh, sneller, slimmer... Uh, helemaal graag. Uh, daar staan wij als NVVR ook zeer voor open om daarin mee te denken. Maar uh, de beelden die u net schetste, die herken ik uh, absoluut niet vanuit nee. de beroepsgroep. Nee. Um, ook, dit, dit moet de politiek natuurlijk ook uh, aanspreken. Uh, Jeroen Recour, goedemiddag. Goedemiddag. Tweede Kamerlid voor de PvdA. En toevallig ook zelfrechter geweest, <laughs> dus u weet een beetje waar u het over hebt. Herkent u het ook, die hoge werkdruk? Ja. Ja, ken ik. De laatste jaren is de druk alleen maar toegenomen en opgevoerd om er zo efficiënt mogelijk te werken. Dat is op zichzelf goed, maar er zit een grens aan. Dus het signaal is ontzettend belangrijk, wat we nu krijgen. Ja, nou, u zit als PvdA aan de knoppen, dus ik neem aan dat u dit even gaat oplossen. Ja, zeker. <lacht> wat, wat de president van de Hoge Raad uh, vraagt, is: we uh, doen nou eens onderzoek. Nou, dat wil ik van harte steunen. Ik wil het wel wat uitbreiden. Ja, maar gegeven... als we het in Nederland niet weten, dan doen we altijd onderzoek... en dan uiteindelijk komt dat ergens in de late recht en dan gebeurt er niks mee. Ja, nou ja, maar het is wel handig om precies te weten waar je het over hebt. Uh, en bovendien is het ook handig om te, om te kijken in de oplossingsrichting. Want dan heb ik wel wat suggesties waar we ook naar moeten kijken. Want je ziet dat verschillende rechtbanken en verschillende hoven hun zaken verschillend regelen. dat de ene rechtbank het stukken beter doet met, met het regelen en het, en het ontlasten van rechters... dan andere rechtbanken. Vooral de hoven lopen er nogal achter. Dus ik wil hem ook deels terugkaatsen, die bal... Kijk, dat je in ieder geval je eigen organisatie optimaal in orde hebt. En dat is nu nog lang niet het geval. Het kan efficiënter, zegt u. Absoluut. Ja. Maar daarmee hebben we niet alles weggenomen. Want ook die rechtbanken die alles wel op orde hebben, kampen met een enorme werkdruk. Uh, en ja, In Nederland kunnen we het niet hebben dat je een, een tweede rangs krijgt. Je moet echt wel optimaal, dus echt op kwaliteit sturen. Gelukkig krijgen rechters het qua zaken steeds rustiger... Uh, maar we moeten erg uitkijken dat in al die bezuinigingsdrift we dan niet zeggen dan krijg je ook minder geld. Nee, laten we nou wel ruimte bij de rechters houden om hmm. inderdaad uh, kwaliteit op één te houden. Maar ik hoor u nu zeggen meer geld. Ik, u hoort mij niet zeggen meer nee. geld. Nee, nee, nee, nee, dat is ook niet nodig vindt u. Ik denk niet dat dat nodig is omdat aan alle terreinen uh, uh, zie je dat, uh, dat er alternatieven komen voor de rechten. Mediation wordt stevig ingezet zo spoedig mogelijk in het strafrecht. Uh, je gaat steeds meer naar elektronische dossiers. Komen er aan alle kanten komt er wel ruimte uh, en wat adem voor rechters. Maar die adem moeten we ze dan ook wel gunnen. Ja. Um, er wordt ook wel naar de Kamer gekeken. Hè? De Tweede Kamer komt met veel nieuwe wetten uh, die worden aangenomen. Uh, die moeten dan weer door rechters geïmplementeerd worden natuurlijk. En uh, Die rechters hebben tijd nodig om ook rustig die wetten natuurlijk te kunnen lezen. Zou de Tweede Kamerleden misschien ook wat rustiger aan kunnen doen... met het aannemen van nieuwe wetten? We moeten als Kamer altijd heel kritisch zijn over welke wetten we aannemen... Uh, ik denk dat die rechters op zichzelf wel uh, tijd genoeg hebben om nieuwe wetten uh, te lezen. Ik denk dat daar het probleem niet, uh, niet nou, meer zit. Meneer Rougou, sinds 1 januari zijn er 281 nieuwe wetten en algemene bepalingen ingegaan volgens onze cijfers. Ja, dat, dat neem ik direct aan. We hier, Recordaantal we, wordt gezet. We zitten hier niet stil. Uh, <lacht> nee, maar die rechters zitten er allemaal maar mee. <lacht> nou, maar dit, dat is niet waar. Hè. Het, het is hun werk om, uh, om een individuele casus te toetsen aan de wet. En natuurlijk moet je dan de meest actuele wet hebben, maar het is niet zo dat je rechter... Dagenlang nieuwe wet aan het bestuderen ben. Want die 281 nieuwe wetten zien op uh, 281 aparte onderdelen. Ja. En die individuele zaak heeft maar met één onderdeel te maken. Dus dat daar zit de werkdruk. De ja. werkdruk zit hem, zit hem in een financieringssysteem en in een. Efficiëntie, ja. denken wat is doorgeslagen. Goed, dank u wel dat u even van de telefoon komt. Jeroen Rekour, tweede kamerlid van de PvdA, oud-rechter. Mevrouw van der Schepper, u zat even een beetje mee te knuiven. <lacht> <lacht> Het was niet het antwoord dat u wilde horen, ja. geloof ik. Hè? Nou, ik ken, ik ken Jeroen Rekour wel. Um, nou ja, ik heb hoofdzakelijk wel uh, adhesie gehoord bij meneer Rekour. Uh, ja. uh, dat moet ik zeggen. Maar ja. geen geld erbij, zegt hij. En het moet allemaal gewoon efficiënter en dan komt het ook wel goed. Nou ja, ik, kijk, wat dat dan gaat, dat zei ik eerder al. Uh, kijk, als het efficiënter kan, helemaal graag. Dat lijkt me prima. Uh, dat moeten. Uh, dat moet de rechtspraak ook zelf vooral uh, gaan bekijken. Um, maar ik heb hem ook horen zeggen, um, het gaat om de kwaliteit. En ik denk dat daar ook uh, medeverantwoordelijkheid voor de politiek ligt. Dat wij in Nederland uh, kwalitatief goede rechtspleging uh, willen hebben... met elkaar in een beschaafd land. De eerder genoemde Otte heeft ook wel iets gezegd over die efficiëntie. Hij zegt, eigenlijk moet de rechtelijke uh, macht zich uh, organiseren... naar een bedrijf zoals Apple. Hmm. Uh, karige zittingen, beknopte uitspraken, meer delegatie, hecht teamwork... en meer energie in de voorbereiding. Oftewel sneller en simpeler uitspraak doen... Uh, nou ja, Korsten schrijft ook he, dat de Hoge Raad al werkt met verkorte motiveringen... en dat er een selectie van zaken aan de poort is. Mm -hmm. Zou dat zou dat een oplossing kunnen zijn? Dus aan het begin al kijken van, uh, is het iets? Uh, ook checken of de advocaat wel komt met de verdachte. Maar dat gebeurt ook heel vaak niet, uh, begrijp ik. Nou ja, wat ik, daar, wat ik daar tegenover wil stellen... is dat uh, iedere zaak, ieder dossier uh, keer op keer weer door het hoofd van de rechter moet... Um, en ik, ik, ik kan me helemaal voorstellen... dat je bedrijfsmatig uh, naar de rechtspraak wil kijken. En dat, dat, dat hoor je ook. En dat moeten we ook doen. En het moet transparant en verant, uh, verantwoording afleggen. Maar waar het per saldo op neerkomt... is dat iedere zaak opnieuw door de rechter gelezen moet worden... en dat hij dat door zijn hoofd moet halen. Zo noem ik dat maar even. Ja. En daar is gewoon tijd Voor nodig tijd en ruimte om daar even over na te denken, te bedenken wat het probleem is dat aan je voorgelegd wordt, als rechter, en om daar vervolgens het goede mee te doen, de rechtvaardige, goede, juiste, passende beslissing uh, te, te nemen. Je grijpt in in levens van mensen, en um, uh, dus ja, dat wil ik daar graag tegenover stellen. Ja, ja, nou, we wachten dat onderzoek gewoon maar eens af, uh, met het risico natuurlijk dat daarin komt te staan. Uh, ja, die werkelijk valt allemaal best wel mee, maar goed, uh, dan dan moet u dat maar weer uitleggen. Dan hangt u aan de lijn, meneer Van den Berg. Oké, okay. dank <laughs> dat u even met ons wilde praten. Maria van der op voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak. Hartelijk dank. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, de komende drie dagen staan voor veel achtste groepers in het teken van de CITO-toets. Die uh, toets die samen met het oordeel van de school bepaalt wat ze na de basisschool gaan doen. En niet iedereen is voorstander van die eindtoets. De druk op de kinderen is groot. Ook voor Daria uit groep 8 van de basisschool De Olijfboom in Almere. En onze verslaggever Maarten Bleumes wachtte haar vanmorgen op. Daria, goedemorgen. Goedemorgen. Net binnen op de school. Hoe is het met je? Goed. Ja, goed. Hoe heb je je gisteren voorbereid? Ik ging nog bij mijn buurvrouw uh, een soort van CITO-training, een beetje oefenen. Toch wel? Ja. Want je zou kleren gaan kopen? Ja, maar we waren wel naar de stad geweest, alleen we hebben niet echt kleding gekocht. Oh, oké. Okay. En nu? Beetje, beetje zenuwachtig? klein beetje. klein beetje. Kom, we gaan de klas in. Uh... Nou jongens, eventjes uh, even ontspannen. Even één schreeuw! Ja! Oké, okay. doe je boekje maar open. De CITO-toets is begonnen. De CITO-toets waar Daria overigens al weken mee bezig is. Want uit mijn tijd ken ik het niet. Maar tegenwoordig heb je zelfs zoiets als CITO-training. Na de schooltijd oefenen met CITO-toetsen. En daar ben ik van de week ook langs geweest. Nou, oké. Okay. Wat we vandaag gaan doen... Ik ga, dat had ik jullie ook beloofd, hè? we zouden hoofdrekenen doen. Want dat hebben we naar verhouding nog niet zo vaak gedaan. Diepe denkrimpels, Darja. Gaat het goed? Ik denk het, alleen een paar vragen begrijp ik niet echt. Dat vind ik moeilijk. Lees hem eens op. Aan de sportdag van basisschool De Zevensprong doen 300 kinderen mee. Iedere kind heeft de sport gekozen. Hoeveel kinderen kiezen voor zwemmen. Martin Beeldsneider, jij geeft CITO training... Ja. Geef dat een beetje aan welke status het heeft gekregen. Um, dat denk ik wel, ja. Ik merk wel dat uh, ja, steeds meer ouders erachter komen hoe bepalend dat toch is voor de toekomst van hun kind. Ja. Hoe belangrijk is het om die CITO-toets goed te gaan maken? Heel belangrijk. Dan kan ik later goed werken als ik een goede ja, ja. opleiding heb. Ja. Ongeveer 70% van mijn leerlingen, die is, nou, om dat woord maar eens te gebruiken, allochtoon. Die kunnen een achterstandpositie krijgen bij, uh, bij de schooladviezen zoals die worden gegeven. Waardoor dan? Ik denk dat de verwachtingen ten opzichte van allochtone leerlingen vaak te laag zijn. Dat valt mij steeds weer op. Ik denk dat die ouders dat toch een beetje signaleren. Die willen dat bijsturen. Nou, die komen bij mij uh, op de CITO-training. En ik merk dan ook dat heel vaak uh, die kinderen inderdaad onderschat worden op school. Wat eigenlijk een pluspunt is dus voor het maken van een CITO-toets... Namelijk ja, een, een objectieve, objectieve meting. een maatstaf. Ik denk dat dat zo belangrijk is bij het basisonderwijs. Maar ik denk eerlijk gezegd in alle vormen van onderwijs. Hallo, ik ben Saskia van Berkel. Verbonden als toetsdeskundige taal uh, bij CITO. Nou, het maken zeg maar, uh, van opgaven die uiteindelijk in de eindtoets terechtkomen... is een proces dat in totaal uh, drie jaar duurt. Pardon? Ja, het duurt drie jaar. En die komen terecht in een proeftoets, zoals we dat noemen. Wij kunnen dan uh, hier gaan analyseren wat de kwaliteit van die ja, opgave ja, ja. is. Daar heb ik een voorbeeldje van. Wat past het best bij de betekenis van doorzettingsvermogen? Nou, dan zeggen we A, afdwingen. B, benadrukken. C, bepalen. En D, volhouden. Ja. Wat denk jij? Nou, is... ik, ik zou D uh, zeggen, ja, volhouden. Juist. Ja. Nou, 98% van de leerlingen... Heeft dat inderdaad, um, heeft voor dat antwoord gekozen. Ja. Dus ook te moeilijke ja, en te ja, ja. makkelijke opgaven ja. um, zullen we niet snel in de toets um, opnemen. Ik had hij niet super moeilijk, maar heel erg Nou, in de klas van juf Anneke Klinker zuchten van verlichting. De eerste dag van de CITO-toets zit erop. Wordt moeilijk, Daria. Ja, alleen weer de oriëntatie. Uh, bijvoorbeeld over bladeren die worden opgeruimd in straat en waarvoor ze worden gebruikt. Ik zie wel weer een grote lach op je gezicht. Ja. Yeah. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. <laughs> van die spannende eerste dag is er dus af. Nog twee dagen te gaan voor Daria. Morgen hoort u onder meer een onderwijspsycholoog... die geen voorstander is van die eindtoetsen. Zometeen is er stand.nl. Nu het laatste nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Franse staatshoofd sprak zich uit voor bezuinigingen... maar die mogen volgens Hollande niet zo drastisch zijn... dat ze het economisch herstel in de weg staan. De Iraanse president Ahmadinejad is in Cairo aangekomen... voor een driedaags bezoek aan Egypte. Het is het eerste bezoek in meer dan 30 jaar van een Iraanse leider aan Egypte... De relatie tussen Egypte en Iran raakte verstoord... door de islamitische revolutie in Iran in 1979... en het vredesverdrag dat Egypte sloot met Israël. De moslimbroederschap in Egypte wil de relatie herstellen. En Peter Kuipers-Munneke wordt de nieuwe weerman van de NOS. De 32-jarige Kuipers-Munneke werkt sinds 2009 als polair meteoroloog... en blijft dat doen naast zijn nieuwe baan als weerman. De NOS koos hem uit meer dan 100 gegadigden. Vanaf 1 april is hij op televisie te zien. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Kunnen we onze topvoetballers nog vertrouwen? Gisteren maakte Europol bekend dat er in 15 landen. bijna 400 wedstrijden beïnvloed zijn door criminelen. die op deze wedstrijden hebben gegokt. Gokcriminelen opereren voornamelijk vanuit Azië. Daar kun je op alles gokken. Van wie die eerste inworp krijgt, aan welke kant de doelman zijn handdoekje hangt... of dat is tot aan de uitslag natuurlijk van zo'n wedstrijd. Volgens onze oud-scheidsrechter Dick Jol speelt dit allemaal niet in Nederland. Ik denk ook niet dat het in Nederland gebeurt. En wat nou als een van die vijf verdachten toch een Nederlandse scheidsrechter blijkt te zijn? Dan uh, verbrand ik allemaal mijn scheidsrechtskleren. Dan wil ik niet meer uh, met dat, uh, dat gebeuren geassocieerd worden scheidsrechter Dick Jol dus in uh, Eén Vandaag. Is matchfixing een buitenlands probleem dat amper voorkomt in Nederland? Of is dit een mondiale ontwikkeling waar Nederland alles aan moet doen om het te stoppen? Je praat erover met Hanke Bruinslot, Tweede Kamerlid voor het CDA. Hartelijk welkom, mevrouw Bruinslot. Dank u wel. Goedemiddag, we beginnen altijd met drie keuzes. Ja of nee, mag u alleen maar zeggen, daar komen ze. Matchfixing maakt de sport kapot. Ja. Het is naïef om te denken dat matchfixing alleen in het voetbal voorkomt. Ja. Matchfixing moet vallen onder de minister van Justitie. Ja en nee. Oh, ja en nee. Nou, dat moeten ze zo even uitleggen. Uh, eerst maar eens even naar uh, de stelling die we hebben bedacht. En daar mag u als luisteraar natuurlijk ook uh, aan meedoen. Uh, ja of nee zeggen, eens of oneens. De ophef over matchfixing in Nederland is terecht. U kunt sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. Website is er, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. De ophef over matchfixing in Nederland is terecht, mevrouw Brenslot. Eens of oneens? Daar ben ik het zeer zeker mee eens. En waarom? Omdat uh, matchfixing echt iets is uh, wat het hart van de sport raakt. En uiteindelijk leidt, net zoals met de dopingsschandalen... dat het publiek het vertrouwen in de sport uh, kwijtraakt. En je ziet nu langzamerhand in Nederland het besef ontraken dat van ja, dit kan ook bij ons plaatsvinden, dit gebeurt ook bij ons. Als, als men aan Dick Jol had gevraagd van in Sportbreed is dit ooit plaatsgevonden in Nederland. En hij had gezegd: dan eet ik mijn, dan verbrand ik mijn scheidsrechtskleren, dan had hij het al moeten doen. Want we kennen al Nederlandse voorbeelden. Ja, wat dan bijvoorbeeld? Nou, uh, Raymond Sluiter die kwam een tijd geleden... Met, ja, oud-tennisser, prof -tennicer, met het verhaal dat hij ooit voor een wedstrijd uh, benaderd is. Toen werd hij gebeld door iemand op de telefoon. En toen kreeg hij vraag... zou je misschien voor een bepaald geldbedrag... zou je die wedstrijd willen verliezen? En toen heeft hij gezegd, nou, dat ga ik niet doen. Maar dat is wel een voorbeeld van matchfixing. Gewoon mm. dat hij gevraagd is om een wedstrijd te verliezen tegen geld... Ja. En, en hij wist ook niet van wie dat telefoontje kwam? Hij heeft toen volgens mij wel een melding gedaan bij het ATP. Dus dat is de Internationale Tennisbond. En daarna is dat ergens in een groot zwart gat uh, terechtgekomen. Ja, ja. Ik zag pas nog de film Pulp Fiction. Daar uh, was het, uh, is een bokswedstrijd waarbij hij dan ook uh, eigenlijk moet verliezen. Dat doet hij dan vervolgens niet. Uh, om zijn eer uh, hij krijgt daar een hoop problemen mee. Uh, Bruce Willis speelt die rol dan. Maar uh, volgens mij in die wereld is het al helemaal uh, al jarenlang aan de gang. Hè? Niet nee, is, het is dat, daar, uh, daar zullen aanwijzingen voor zijn. Maar waar het in ieder geval over gaat is dat er al langer zijn er gewoon geruchten. Dat wordt steeds meer duidelijk dat het gewoon echt plaatsvindt. En wat zo opvallend is: we kennen inmiddels concrete schandalen uit Duitsland, uit België, uit Italië, uit Spanje. Uh, ook wel uh, verdenkmakingen bijvoorbeeld in het gebied van cricket uh, uh, rondom Engeland, maar op een of andere manier in Nederland niet. En dan is het toch naïef om te denken dat wij als uh, Nederland hier uh, niet bij betrokken zouden zijn. En eigenlijk uit het onderzoek van Europol blijkt in elk geval dat Nederlandse mensen wel degelijk nou, betrokken zijn bij matchfixing. Vijf uh, mensen worden daar genoemd in dat onderzoek, maar uh, daarvan zeggen de, de voetbaljournalisten van Voetbal International, die er al een hele tijd mee bezig zijn ja, dat is het topje van de ijsberg. Uh, u hebt samen met PvdA Kamerlid Van Dekken een informatiebijeenkomst uh, georganiseerd hè, voor de Tweede Kamer. Ja. Um, Heeft u in, in, sindsdien dan een idee op wat voor schaal dat matchfixing in Nederland uh, speelt? Nou, dat is, dat is dus het lastige. We hebben die bijeenkomst uh, vorig jaar in mei gehouden. Toen uh, waren we geschrokken over het verhaal wat we kregen van de KVB, uh, van de beide journalisten van Voetbal International... iemand Verduren en top een Knipping. Uh, maar ook uh, van NOC en NSF, die ook aangaf... van dit is iets wat we echt op de agenda moeten hebben. Toen hebben we om actie gevraagd... bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En zij heeft er acht maanden over gedaan om een onderzoek uit te voeren, of in ieder geval een onderzoek weg te zetten. Ja. Dus, uh, het, uh, laat zo zeggen, de Kamer is er wel van overtuigd dat we hier echt niet moeten achteroverleunen. En ik merk nu langzamerhand uh, dat de regering uh, ook uh, hetzelfde, het serieus uh, begint ja. te nemen. Maar goed, dat onderzoek wordt gedaan door Ernst en Jong en twee universiteiten. Uh, en, en dan komen we op die keuze ook net. Uh, eigenlijk moet je toch gewoon tegen justitie zeggen van ga hier achteraan. Precies. De, het onderzoek is nodig om ervoor te zorgen dat we meer kennis en kunde krijgen over matchfixing, ook om de sport te wapenen tegen dit soort praktijken. Maar ondertussen, als het ministerie van Justitie concrete aanwijzingen krijgt... dat het misgaat, dan moeten ze gewoon actie ondernemen. Een tweede voorbeeld daarin vind ik ook dat de minister zegt... ja, meldpunt sport breed, nou dan ga ik eerst het onderzoek even afwachten. Nee, niet dat onderzoek afwachten. Je merkt nu dat dingen in, in naar buiten komen. Dus ga niet achteroverleunen. Zorg ervoor dat je daar waar je capaciteit hebt, dat je het gewoon inzet. Ja. Maar goed, ik, ik, ja, ik herhaal mezelf ook af en toe. Want uh, zo net hadden we het in de met de rechters over. Kijk, als we het niet weten in Nederland, doen, laten we een onderzoek doen. Of we stellen een meldpunt in tegenwoordig. Ja, wat, dat, wat verwacht u daar dan van? Nee, dat, is, dat, dat ben ik helemaal met u eens. Want uiteindelijk gaat het gewoon om dat er iets gebeurt. En uh, het meldpunt uh, kan je, geeft de mogelijkheid aan sporters... om hun verhaal te vertellen. En dat het uiteindelijk ook bij de juiste kanalen terechtkomt. Dus bij de sportbonden, maar ook bij politie en justitie. Maar als uh, justitie concrete aanwijzingen heeft... dat er sprake is van matchfixing... dan moeten ze daar gewoon politieagenten en capaciteit op zetten. En vaak komt het nu voor dat je in grote criminele zaken... dat ze plotseling ook tegen aanwijzingen van matchfixing aanlopen. Hmm. En dan is dat bijvangst. Maar je moet toch op een bepaalde manier... die bijvangst tot echt onderwerp van onderzoek maken. Omdat het anders, net zoals je nu ziet met doping... sport kapot maakt en mensen het vertrouwen in sport... en het plezier erin ook verliezen. Ja, Want als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar wat Europol... dan gisteren gepresenteerd heeft. Uh, Duitsland hè, wordt, wordt als een van de grote landen uh, gezien. Maar uh, daar zijn ze al heel lang bezig met die matchfixing. Daar... Uh... Hebben ze ook samengewerkt met Europol. En het lijkt dus alsof da of er daardoor ook meer Duitsers in beeld zijn gekomen. Uh, vijf Nederlanders zijn maar verdacht. Uh, kan dat zijn omdat Nederland te weinig aandacht... aan heeft besteed aan het thema? Nou, Wat u vraagt sluit wel aan wat, wat ik iemand ook hoorde zeggen... afgelopen paar dagen. Die zei van ja, als je geen energie en in tijd insteekt... dan krijg je natuurlijk ook niks boven water. Nee, dan, en volgens nog, dan heb je wat toevalstreffers misschien. Maar. Daarom. En dan moet je met zo'n toevaltreffer aan de gang gaan. Uh, wat ik bijvoorbeeld een goed initiatief in Italië vind... Uh, Italië heeft nu meerdere schandalen gehad. En daar heeft de regering zich ook verbonden aan Interpol... om samen een aantal acties op te zetten. Dus niet alleen Europol... maar ook Interpol om samen acties op te zetten. En dat is natuurlijk iets wat de Nederlandse regering ook prima kan doen. Ja, um, toch is het denk ik ook nog best lastig, hè? ook wie je het er ook achteraan stuurt, uh, want uh, het gaat nog niet eens zeg maar, over een keeper die een bal doorlaat, zodat het een doelpunt wordt. Het gaat vaak over hele ja, triviale dingen waarvan je dan ook denkt van ja, wat voor, uh, wat voor benadeling is hier eigenlijk aan de, aan de hand? Uh, misschien dat je het illegale gokkantoor benadeelt, maar ja, wie, wie kan daar wakker van liggen? Hè? Dan gaat het wel over een bal die uitgeschoten wordt, de eerste bal die over de zijlijn wordt geschoten. Ja, bijvoorbeeld, of, of degene die de eerste gele kaart krijgt. En het is dus ook heel lastig. En je zult het ook van verschillende kanten moeten aanpakken. Ten eerste kunnen uh, legale uh, wetkantoren kunnen ook gewoon in de gaten houden van hoe er gewet wordt. En op een gegeven moment zie je, houden, kunnen wetkantoren ook in de gaten houden wanneer er rare wetpatronen ontstaan. Op het moment dat zij zulke meldingen doen, moet dat dus ook gewoon goed onderzocht worden. Aan de andere kant gaat het ook om dat sporters, bestuurders, coaches bewust zijn van het risico dat hun spelers lopen en van de stappen die ze daarin kunnen doen. Maar ook in sporten zoals bijvoorbeeld tennis zou het ook gewoon toe kunnen leiden dat er ook meer aandacht van de sport moet komen, maar op het moment dat er een melding bij een sportbond wordt gedaan, dat ook politie en justitie gelijk serieus willen meekijken. Hmm. Nou wil de coalitie eh, graag dat er een nieuwe kansspelwet komt, dat daar in ieder geval Regels in, in komen uh, om die matchfixing te voorkomen, te bestraffen. Wat, hoe moet dat dan? Nou, dat is uh, op zich een, een prima voorstel. Uh, de minister het heeft tot nu toe altijd volgehouden op basis van de huidige wetgeving, kan het. Maar je kan natuurlijk, het is wel een specifieke vorm van sportcriminaliteit. En als je daar uh, een goede juridische bepaling tegen zet, uh, kan je het ook makkelijker bewijzen. Dus ik vind het een sympathiek voorstel, en ik zou ook graag de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie daarop willen hebben. En daarom wil ik ook graag dat debat. Ja, iemand op ons forum zegt... Uh, ja, uh, 8 miljoen hè, aan inkomsten uit weddenschappen. Uh, daar gaat het om in dat, in dat Europol-onderzoek voorlopig. Omkopen van de officials en spelers, 2 miljoen. Dat is toch klein bier vergeleken bij wat er omgaat. Uh, bijvoorbeeld bij die spelershandel. Heeft deze meneer of mevrouw gelijk? Eigenlijk gaat het gaat natuurlijk om een relatief klein bedrag. Nou ja, dit is wat boven water komt. Uh, en 24 of in ieder geval... Uh, uh, het gaat wel om tientallen miljoenen dus. Uh, maar waar het uiteindelijk ook om gaat, is dat als de sport hier echt helemaal mee besmet mee is... dan kan niemand meer gewoon goed naar sport kijken. En dan verliezen mensen ook het vertrouwen in het sport. Dat heb je in Italië ook gezien. Daar zijn mensen echt massaal weggebleven bij voetbalwedstrijden. Er zijn clubs bijna aan onderdoor gegaan. En dat zijn neveneffecten van dit soort uh, praktijken... dit soort criminele praktijken... die volgens mij ook gewoon niet wil, moet willen hebben. Want er zijn ook mensen die zeggen... ja, is dit alle aandacht wel waard? Hè? Als justitie zich er straks mee moet gaan bemoeien... kunnen die hun tijd niet beter bestreden aan de nou ja, criminaliteit... mensenhandel, moorden, noem het allemaal maar op. Nou, dat is, Het is natuurlijk eigenlijk op dit moment zo dat er überhaupt geen aandacht voor is. Dat onderzoek wat er nu wordt uitgevoerd... is het eerste wat deze regering wil doen aan matchfixing. Uh, het uh, ministerie van Veiligheid en Justitie hobbelt uh, daar achteraan. Maar je ziet ook dat matchfixing, uh, maar ook bijvoorbeeld de handel in doping... maakt vaak ook onderdeel uit van grote criminele netwerken. Dus het is vaak ook gezamenlijke criminaliteit. Ja. En u zegt ook, het is echt niet alleen maar het voetbal waar we het over hebben. Nee, want dat blijkt wel uit het verhaal van Raymond ja. Sluiter... dat het niet ja. alleen voetbal is. In India is het bijvoorbeeld om cricket gegaan. Um, het, het speelt sport breed, Dus het zou ook niet goed zijn om alleen naar het voetbal te kijken... als het gaat om matchfixing. Ja. Iemand zegt hier uh, heeft ook gereageerd op onze site... Uh, PSV ADO 7-0, ADO Ajax 1-1. Ik, ik vermoed dat deze uh, uh, reageerder uit Amsterdam komt. Maar hij zegt, zeg toch genoeg. Ja, de, de, de eredivisie is wel vaker wat wispeltuurig. Uh, maar um, het is natuurlijk afgelopen jaren wel een aantal keren voorgekomen... dat een tweetal wedstrijden, volgens mij was het eentje in de Jupiler uh, League. Daar heeft men toen ook echt onderzoek naar gedaan. van ja, Hoe kan dit nou? En uh, het gaat erom dat mensen ogen open houden, maar dat er ook gewoon meer aandacht en gewoon kenniskunde en capaciteit voor sportcriminaliteit komt. Ja. Maar Ja, goed. De vraag is: kunnen we nu op zondagavond met het bord op schoot om zeven uur nog gewoon kijken naar die uitslagen? Uh, klopt dat dan allemaal, of, of zien we toch ook wel misschien nu achter elke boom iets verkeerd staan? Nou, laten we hopen dat het uh, zover niet komt. En daarom is nu ook actie nodig. En wat je ziet uit uh, internationale voorbeelden... is dat vaak niet eens uh, de eredivisie het meest uh, kwetsbaar is... maar vaak de divisies daaronder. Waarom? Spelers verdienen minder geld. Uh, er wordt minder goed naar die wedstrijden gekeken. Er staan niet 24 camera's op. Dus het is ook makkelijker voor wetkantoren... Om toch nog, uh, en voor criminelen om dealtjes te sluiten. Ja. Goed, uh, mevrouw Blijnslot, uh, we gaan uh, kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. De ophef over matchfixing in Nederland is terecht. 80% is het eens met die stelling, 20% oneens. Bijna 1000 mensen hebben gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goeiemiddag Jurgen, ik wil graag reageren. Nou, doe maar. Nou, ik uh, ben van overtuigd dat het in Nederland uh, niets aan de hand uh, is. Ik heb dus nooit alleen maar verhalen gehoord uit het buitenland. En zoals je goed weet, Jurgen, het zijn altijd die anderen die het doen. De Italianen, de Spanjaarden en de Turken. Maar wij zijn de braafste jongetjes van de klas. Wij doen die dingen niet. Ja. Maar dit zeg je nu, neem ik aan, met een cynische ondertoon. Hè? Want het, dat houdt natuurlijk niet zomaar bij de grens op. Nee. Het was inderdaad een beetje uh, cynisch. Uh, het was inderdaad een beetje cynisch. Heb je het wel eens meegemaakt ook of niet? Wat zegt hij, sorry? Nou, heb je wel eens meegemaakt dat je naar een wedstrijd zat te kijken en dacht... nou, dat kan niet anders dan dat dit verkocht is. Uh, soms wel, soms wel. Uh, soms absoluut uh, wel. Maar wat die meneer zei over de PSV uh, 7-0 en dag ajax 1-1... <laughs> dat vind ik echt uh, ja. Want het, het voetbal is juist mooi omdat het een keertje een ploeg goed presteert en een andere ja. keer uh, presteert hij niet goed. Ja. Dus uh, dat vond ik echt onzin. Oké, okay, dankjewel. StampertNL, Goedemiddag. Ja, goeiemiddag met Ronald. Hallo. Ronald. Uh, nou, de aandacht is terecht, uh, zal ik zeggen, want ik heb hier ook samen in allerlei uh, cafeetjes worden ook over de, dat soort dingetjes gewet. Echt waar? Dat dit, ja, ik heb in dit seizoen ook nog eens een keer gewet dat, uh, dat iemand een rode kaart zou krijgen en daarna een ruit zou in elkaar staan <lacht> <lacht> ik, ik heb dubbel uitbetaald. Ik kan het tegen. zeggen, ja. <lacht> nee, maar, nee, maar het bestaat wel. En het, uh, in cafeetjes uh, hier overal kan je overal over dat soort dingetjes wedden. Het probleem het probleem is dat wij, uh, de, de, de simpele gokker, die hebben de, de, natuurlijk geen weet van wat, wat, wat er gaat gebeuren. Dus het is voor ons puur geluk. Maar degenen die het gekocht hebben, die wonen ergens in, uh, nou noem het maar Zingas, ja. dan ook. En die zetten dan miljoenen in. En dat zijn, dat zijn de bedragen die binnenkomen. Maar in die cafeetjes maar, waar jij dan komt, Ronald, daar, daar kan je dus gewoon wedden op bijvoorbeeld de eerste bal die uitgaat of, uh, of zoiets? 200% zeker. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Maar je weet niet of die spelers ook daarbij uh, betrokken zijn? Nee, wij weten het dan niet, zeg maar. Nee. Wij zitten alleen maar voor de domme gokken erin, maar de mensen die gekocht ja. hebben, die, weten. die zitten voor de goede gok ja. erin. En ik denk niet dat de dat de overheid ooit hier ergens ooit maar een vingertje op uh, kan krijgen, denk nee. ik. En wat, wat zet je dan over het algemeen in daar in, in die café? Nee, gewoon winnen, verliezen. En dan soms, soms denk ik van nou, als, als een wedstrijd gekocht is, noem maar een Barcelona tegen een, een flutplugie. flutplugie. Ja. En dan is het dus logisch dat Barcelona zal winnen. Ja. En dan verlies Barcelona. dus dan zeg ik van, nou, wie weet is het gekocht. Dus ik doe dan even de, de, de, de, de, de mindere partij die zal die, die ja. dan, dan winnen. Ja, je, je draait het om. Dan soms, maar, ja, ik draai het om en die wint dan soms. Maar, hoe, maar hoeveel geld zet je dan over het algemeen in? Nou, nee, tientje, 50 euro. Ik ben geen miljonair, meneer. Dus nee, ik snap is, het. Allemaal van die kleine flutdingetjes. Maar, maar je kan er wel wat mee verdienen, maar degenen die het echt omkopen, die zitten ergens heel ja, ver. ik snap meneer. het. Dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag Alfmaagend. Ja, ik, dat die meneer daarvoor die zegt het helemaal precies. Je hebt kruimol, eh, uh, kruimolomkopers uh, en je hebt de grote syndicaten natuurlijk. En da, uh, want uh, het komt natuurlijk zo lang voor, zolang voor er eigenlijk wedstrijden bestaan, gaan mensen erop gokken. Ook voor de tijd wat voor het betaald voetbal werd er dus al uh, vaak uh, georganiseerd. En dan is het dus een, de ene club die de andere wat een voorstel doet. Of het is. Het is inderdaad een enkele speler. Daar zit natuurlijk een groot verschil tussen. En daarom is het ook simpel, of tenminste van belang... Dat, dat, dat justitie erbij komt op het moment dat het echt om grote bedragen gaat. Want dan ja. heb je een pure misdaad te maken. Dus ja. Het gaat om, het, om wat die meneer ook zegt, om een paar tientjes... of, of om, om vrijhouden van, van drank op bepaalde gebieden. Als je een club op bezoek had die graag kampioen wilde worden... En dan werd het zo'n beetje. Dat is altijd heel ja. moeilijk aan te pakken. Je kan, het, is, het is goed dat er aandacht aan besteed wordt. Maar je weet gewoon dat, ja. het, dat, dat je dat bijna niet kan hardmaken. Nou ja, goed van die twee voetbaljournalisten van Voetbal International hebben we ook begrepen. Inderdaad dat mensen ook echt gewoon worden afgepest en, en bedreigd in dat soort zaken. Dan wordt het inderdaad een soort maffia achtige organisatie natuurlijk. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag ben ik in de uitzending. Ja, mevrouw? Ja, nou ik vind het gewoon een beetje hypocriet, want de politiek doet precies hetzelfde. Hoeveel lobbyisten lopen er in de huis Gedeeltjes nou. worden nu gesloten wat wij niet weten. Ja, dus daar praten we eigenlijk over. Iedereen, uh, ze doen allemaal een beetje mee. Maar daar gebeuren volgens mij, eens, uh, tenminste mag je hopen, niet, niet uh, strafbare zaken. Nou, moet je eens kijken wat er allemaal geduwtjes worden gemaakt. Ja, in de... u denkt het wel, hè. Uh, Stam.nl, goeiemiddag. Hele goeiemiddag. Uh, mijn met mevrouw uit Rotterdam. Hallo. Ik ben ermee eens... En uh, heb ik opmerking? Ik denk dat de overheid in alle opzichten... heel erg laconiek op de deze dingen reageert. Eigenlijk moest het naar de maaltijd. Het was de affaire van de bank en dat, uh, allerlei wielrenners. Ze zijn te laat altijd. Ja. Vindt... als de spelers minder betalen, dan zijn ze het eerlijk. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stamper al goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, Frans uh, zal het Zon... Uh, ja, ik vind uh, um, deze hele toestand, en dat geldt zowel voor de financiële crisis, huizenscrisis, SNS, wielrennen. Dat zijn allemaal bladzijden in hetzelfde boek. En uh, ja, het wordt toch tijd dat we een uh, wat nieuwe moreel kompas uh, uh, krijgen. Mm -hmm. Want uh, geld en uh, materieel gewin uh, ja, heeft uh, wel beperkte waarde, maar dat is veel te ver uh, doorgeschoten. We zien allemaal in de bankenwereld dat uh, hoog inkomen geen garantie is voor uh, moreel en verantwoord uh, ondernemen. En uh, dat vind ik ook bij de nieuwe topman van uh, SNS. Ja. Maar dat, ja. dat is allemaal een beetje een ander onderwerp, hè? We, we, we gaan nu even, u, u, ik snap het nou, ik ik... punt dat u maakt hoor. Maar ga eens even terug naar de stelling. Dan. De ophef over matchfixing in Nederland is terecht vindt u? Ik bedoel, gebeurt het hier, uh, denkt u massaal? Ja, dat, dat denk ik ook, zoals ook uh, de andere uh, onderdelen gebeuren. En uh, kijk, we kunnen natuurlijk op, op zich alles uh, onderzoeken. Maar uh, we zullen dat ook uh, in een breder verband uh, moeten uh, willen zien. Ja. En uh, dat, je, dat je respect krijgt voor andere dingen. dan alleen uh, financieel gewin en een hoge, ja. hoge bankrekening. Dus dat, dat, van... zit in, dat zit in ons allemaal eigenlijk. Daar moeten we eigenlijk allemaal uh, uh, uh, ja, ons morele kompas, zoals u dat noemt, een beetje op aanpassen, misschien. Standpunt.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de standpunt was toch of dat de ophef wel of niet terecht was? Ja. Nou, die is helemaal terecht, maar het, wat die vorige spreker ook zegt... we zijn allemaal in alles doorgeschoten... en als het maar geld oplevert, is alle, alles is toegestaan. Kijk, als een bisschop bij Paul Witteman durft te zeggen... We haben, die hebben dus niet gewoest, ja. en hij weet het wel degelijk, ja... we zijn in alles doorgeschoten. Maar vindt u dan dat we daar dan uh, mankracht van uh, geld... en uh, middelen van justitie op in moeten zetten... om achter deze uh, uh, snowdaads aan te gaan? Of zegt u, ja, het hoort er gewoon maar bij en laat het ook maar gewoon gaan dan? Ik denk dat vroeg of laat de zaak uh, linksom-rensom ploft op de een of andere manier. Dus wat we een beetje in Italië hebben gezien, dat mensen het niet meer geloven en ook niet meer naar de stadions komen. Die zeggen: ja, we worden je toch genept. Daar gaat het uiteindelijk van. Ja. Oké, okay, ja. dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Hey, hallo Jus. Ik ben Mitchell. Hey, Mitchell. Hey, hallo. Hey. Um, ja, ik, ik, vind, ik moet er wel even uh, bij het punt blijven, zeg maar. Kijk, die opech is natuurlijk volledig terecht. Ik kan me nog herinneren een voorbeeldje. Dynamo Zagreb tegen Olympique Lyon, Champions League. Ja. Ajax, Doelsalder. Ja, ja, ja, ja. Ik zeg maar wat. Maar, weet je, dat, was, oprecht, dat was trouwens ook de, de aanleiding dat die jongens van Voetbal International uh, die zaken uh, gingen uitzoeken, Ja, zeker. Dat ja. is ook wel goed op zich. Ja. Maar goed, als je dat kijkt, de Champions League, hè, Dat is wel het hoogst haalbare, Franse ploeg. He, andere belangen denk ik dan, ik denk niet dat het ooit echt helemaal uitgebannen zal worden. Maar goed. Nee, denk je niet? Ik ben bang voor niet. Nee, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Vijs met Leeuwen vandaan. Nou, wat ik vind, net wat de vorige sprekers ook allemaal zegt. Ik vind dus gewoon van. Uh, alles wat geld oplevert, hè. Kan niks schelen wat. Daar da laat men zich echt door uh, verleiden. En uh, men verrijkt zich alleen maar. Maar het moraal van de mensen is helemaal ver te zoeken. En ik zeg op een gegeven moment. Als je daarom mee, Ik heb zelf veel te lang gevoeld. Als je daarmee gaat beginnen met deze soort situaties. Dan is het hek van de dam. Dus dat moet echt iets gebeuren. anders moet je gewoon niet meer naar stadions komen. Dat ja. Hebt u dit idee dat het bij Kambuur ook gebeurt? Nee, kan ik bij Kambuur niet zeggen. <laughs> nee. Absoluut. Nee, nee, nee, nee. Werkelijk maar niet. Dat Kan oh. ik bij Kambuur niet zeggen. Okay. <laughs> Nee, dat, dat, dat geloof ik absoluut niet. Ja. Maar ik bedoel, maar wat wel kan gebeuren in de Eerste Divisie... wat je bij de eredivisie Divisie doet... dan kan het natuurlijk ook een verleiding worden... straks aan de Eerste Divisie. Hè? Ja. En dat ja, en dan slaat er straks naar amateurs ook helemaal door. Ja. Ik vind gewoon alles wat met geld te maken heeft... niet op een eerlijke manier... dan moet je dat proberen uit de band. Dan ja. moet je niet meer naar stadions gaan, ja. zo ik het. Dank u wel voor het uh, bellen. Hij ja, zegt, bij Kambuur gebeurt het niet, mevrouw Brijs Slot. U zegt juist, juist in die lagere regionen... Daar, uh, die spelers krijgen niet uh, dik betaald natuurlijk over het algemeen. Dus daar zit het risico misschien nog wel het meest. Ja, daar zit inderdaad een uh, groot risico. En het is, uh, het is ook belangrijk om, uh, om daarna te gaan kijken. En ik vond wel mooi wat uh, Ronald ook zei. Die had erover, ja, je hebt de simpele gokkers in de cafés en daar wedden we op van alles. Maar we hebben geen flauw idee wat erachter zit. En hij had het inderdaad over uh, Singapore. Maar het klopt inderdaad dat een groot deel van dit soort uh, criminele netwerken echt vanuit uh, Azië afkomstig zijn. Ja. Um, wat, wat vond u verder van de reacties? Want er zijn ook mensen die, die doen vooral een broer ...op ons allemaal, hè? van uh, we moeten eens een keer ophouden... ...met alleen maar aan geld te denken. Nou, dat is Saal uit Zon zei dat natuurlijk. Het moreel kompas. Ik ben dat met hem eens. Het is echt belangrijk dat we met elkaar gaan nadenken... van hoe willen we nou ervoor zorgen dat deze samenleving goed komt uitzien... en wat moeten we daarvoor doen? En daarbij is uh, geld niet zaligmakend. Ik bedoel, het is niks voor niks dat we willen dat mensen in de, de bestuurders in de zorg... Uh, gewoon een normaal salaris gaan verdienen en dat die excessen uitblijven. Maar het gaat er ook om hoe wij met elkaar bijvoorbeeld... op het sportveld met elkaar omgaan. Het doodschappen van de scheidsrechten is natuurlijk bizar... Uh, en ook uh, de omstandigheden rondom uh, de wedstrijden van de FC de Bosch met die oerwartengeleiden. Ja, dat is, waar zijn we mee bezig met z'n allen? Dus de oproep om met z'n allen na te denken over hoe willen we. Uh, voor elkaar iets betekenen in de samenleving. En uh, laten we geld uh, niet allesmakend uh, zijn. Ja, mm. dat kan ik alleen maar onderschrijven. Ja. Iemand zegt ook nog hier op ons forum: uh, welke ophef eigenlijk? Uh, staan er voetbalpaleizen in brand? Zijn er bonsen uh, uit het bed gesleurd? Tv-contracten opgezegd? Hebben spelers harakiri gepleegd? Omdat ze de schande niet meer aankunnen. Het is me allemaal ontgaan, zegt deze meneer of mevrouw. Met andere woorden, uh, ja, het valt toch ook eigenlijk allemaal wel mee. Maar is de, of is dat naïef? Uh, nou, in Japan is het zo. Volgens mij was het Japan dat inderdaad twee spelers zelfmoord hebben gepleegd. Dus dat is al gebeurd. Uh, in Turkije zijn volgens mij een rechtszaak met 50 spelers heeft plaatsgevonden. En het is echt de moeite waard om gewoon eens een keer te googlen op matchfixing. En uh, te kijken hoeveel zaken je uit heel de wereld krijgt over matchfixing. En dan zie je dat het een wereldwijd uh, probleem is. Wat echt gewoon uh, een soort ja, dolk steekt in het hart uh, van de sport en dat daar gewoon een eind aan moet komen. Maar in ieder geval wat wij in Nederland moeten doen, en zeker ook justitie van... ga hier nou aandacht aan besteden. Zorg er nou voor dat je dit soort zaken stopt en dat het boven water komt. Goed. Um, u, gaat, u blijft ermee bezig in de Kamer, uh, samen met uw collega Van Dekker van de PvdA. En trouwens, ik heb een betrouwbare bron vernomen dat u ooit hockeykeepster bent geweest. Dat klopt. Nooit in de verleiding gebracht om een balletje door te laten of zo? Nee, dat, is, dat gaat tegen mijn fanatisme uh, heen. Ik ben ook ooit nog langs kampioen in de zaal geworden en zelfs daar ben ik nooit gevraagd om een bal door te laten. Maar uh, gelukkig maar. Zo mogen we het horen. Dank dat u meedeed, in Stap.nl. Hanke Bruinslott, Tweede Kamerlid voor het CDA. Er um, is weinig veranderd qua percentage. Nog steeds 80% eens met de stelling, 20% oneens. Uh, 999 stemmen nu uitgebracht. Um, u kunt uh, nog de hele middag blijven reageren op onze stelling. Met de radio aan natuurlijk. Dit is de dag ja. als wet. Welke provincie jij, Jurgen? Ik woon in Utrecht. Oké, okay, en voel je je ook Utrechtenaar? Ja, ah, natuurlijk. Toch wel, oké. Okay. Zeker nou, met een dan... paar borreltjes op. Nou, dat is de vraag van in hoeverre voelen mensen zich nog uh, verbonden aan hun provincie? Zeker nu de, de regering van plan is om uh, pro provincies te laten fuseren. Is dat dan, gaat er dan ook iets verloren? Ja. Nou, daar gaan we het over hebben. Z, Zij met... jij nou Utrecht naar? is dat fout? Nee, dat mag je niet zeggen. Nee, wat is het dan? Nee, dat kan ik nu niet uitleggen. Ik oh. zal het je zo buiten uitzenden. Okay. Utrechter nou, moet je zeggen. Een Utrechter, oké. Okay. Jij bent een echte Utrechter. Nou, verder hebben we veel muziek. Optredens van Frank Boeien, nieuwe CD. En De Wolf treedt ook op. Die maken kans op een Edison later deze week. Oké. Okay. Leuk is dat.